U luistert naar Salta StadsfM. FM, kabel 103.3, ether 106.8 De directie houdt zich niet aansprakelijk voor hetgeen nu via dit kanaal wordt uitgezonden U bent gewaarschuwd. Welkom in de wereld van drop? Will you drop, stand by The live music. We zijn er weer met Boom 101, live hier vanuit de studio. We hebben even een switch gedaan hier in de studio en Dennis staat klaar. Ja, we gaan Heel zo klaar. beginnen. Dennis voordat je gaat uh, draaien, we willen een paar dingetjes weten, wat is uh, soort muziek dat je draait? Ik uh, draai voornamelijk old school House, dat wil zeggen House uh, van een jaar of twintig geleden alweer. Um, en daar uh, probeer ik steeds meer van te verzamelen. Helemaal perfect. En het wordt nog steeds heel veel gedraaid ook. He? Het, er wordt, zijn echt... uh, het is nog steeds immens populair. Ja, mensen vinden het nog steeds uh, goed om te horen uh, al die oude tracks. En uh, als mensen jou ook nog uh, straks na de uitzending willen luisteren, waar kunnen we je vinden? Op uh, Facebook uh, zoek op Psychedy. Dan vind je me vanzelf. Helemaal vanzelf. Waar haal je je inspiratie vandaan? Of want je, je draait al heel veel jaren. Ik draai al heel veel jaren. Ja, vanaf 1994. Hallo. Uh, dus. Uh... En toen was David uh, uh, net geboren, geloof ik. Ja, ik, ja uh, net, net geboren, ja. <laughs> Daarom zeg ik dat uh, een echte DJ is dat is uh, ervaring. Is dus ja. een echte DJ maakt. Is dus, uh, ja, met uh, vinyl draait. Is dus, uh, helemaal te gek. We gaan het zo meteen demonstreren. Ja, dus iedere keer heb je toch wel weer inspiratie om iedere keer weer een nieuwe mix, een nieuwe set te maken. Je, je wil jezelf elke keer weer verbeteren, dus uh, je blijft aan de gang. Ja, goed. Wij gaan uh, even luisteren naar deze van Thank You. Dat is van, uh, van Daaf. En dan uh, kan Dennis uh, ja, klaarstaan. En dan gaan we over naar Dennis. Yes! Boop, <tries> boop, Cause rapping is an art But there are many rappers, it takes talent I got plenty of that Plus the fact that I ain't whacked jacked You come over here, you know that you're gonna get slapped Back to where you come from Could be the punk or so London I'll take you all on Cause it's used to mess and jest with the roughest Manchester in the house is something Ja, dat klinkt lekker, Erwin. Het gaat heerlijk. We gaan helemaal los hier in de studio. Luister luistert naar uh, Boom 101 Live met DJ Psyche uh, D. Psyche D. En die kun je natuurlijk vinden als je iets zoekt van hem, altijd op Soundcloud en Facebook. Ja, er wordt hier uh, live gedaan, niet met MPD's, maar echt uh, live vanaf uh, vinyl. Twee spelers net als twintig uh, jaar geleden. Ja, mensen denken waarschijnlijk dat het allemaal uh, gewoon plaatjes zijn, maar het is echt live, live gebeurt het hier, echt live in de studio. Ja. Tijd het is alweer bijna 1 uur. Dus we gaan Ja, het is zo gezellig hier al, heerlijke we muziek. Genieten. We luisteren op dit moment naar Psyche D uh, vanaf Vinyl. Live hier uh, vanuit Amsterdam-Noord. Boom 101. Boom 101. Uh, straks uh, krijgen we ook weer een uh, sessie van uh, Daaf Hamakers. Dus blijf luisteren en we zijn zo weer terug. We blijven hier uh, tot 2 uur blijven hier verwennen met heerlijke muziek. Tot zometeen, tot na het nieuws.